Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven hebben steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen. Medewerkers zijn ziek of zitten in quarantaine en dus loopt voor de rest de werkdruk op. Ook bij dit installatiebedrijf moet iedereen alle zeilen bijzetten. Merkt het in dat je een tandje harder gaat lopen qua aantallen. Dus er kan een klant een klant bijkomen op zo'n dag. En met z'n allen proberen we dat dan zo goed mogelijk op te vangen. Sommige bedrijven moeten klanten weigeren en afspraken afzeggen of ze gaan zelfs helemaal dicht. Ons ministerie van Defensie wil meer militairen verplicht laten vaccineren, staat in de Telegraaf. Nu geldt de verplichte coronaprik alleen voor militairen die worden uitgezonden. De Defensie wil dat uitbreiden naar personeel dat zich voorbereidt op een missie... of op korte termijn kan worden uitgezonden. Er zijn veel te veel gokspotjes op tv, vinden de SP en de ChristenUnie. Sinds oktober mogen online gokbedrijven reclame maken en dat doen ze dan ook. Gisteravond zat de Champions League Rust er vol mee... Bij de SP zijn ze vooral bang dat jongeren daardoor gaan gokken. Sommige reclames zijn irritant, zodat ze vooral blijven hangen. Anderen zijn heel erg leuk met heel veel confetti en noem het maar op. Het lijkt wel een feest, maar dat is het niet. En samen met de ChristenUnie wil de SP dat er heel goed gekeken gaat worden... Um, wat kunnen we nu doen om die reclames te beperken. Ze denken onder meer aan een verbod op gokreclames voor 9 uur s avonds. Zeeland is in rouw, want de allerbekendste vogel van de provincie is niet meer. Het gaat om de kip die ineens stopte met eieren leggen en langzaam veranderde in een haan. Dat was een paar maanden geleden in het nieuws. De roem was maar van korte duur, want gisteren pikte de haan per ongeluk in rattengif en legde vrijwel direct het loodje. Deze verslaggever van Omroep Zeeland kreeg het overlijdensbericht binnen. Het was toch een onverwacht telefoontje vanmiddag naar mijn radioprogramma van de eigenaar dat zijn kip dood was... Ja, dat is toch jammer, want um, ik vermoed dat nu ver uit het uh, meest beroemde dier van Zeeland er niet meer is. Die kip, of eigenlijk zoals we in Zeeuws dialect het liefst zeggen, transhender. Het dier was na de transformatie ook begonnen met kukelen tot ergernis van de eigenaar, maar dat is nu verleden tijd. Het weer, er trekt regen over het land van noordwest naar zuidoost. Vanmiddag op de meeste plaatsen weer droog en dan gaat of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is veel vertraging door een ongeluk... tussen Beverwijk en knalpunt Rotterpolterplein, 7 kilometer Fiede. De vertraging is ruim een uur, twee rijstroken zijn dicht. De spoedreparatie bij Zeeburg veroorzaakt Fiede op de A10 Oost naar Zaanstad. Vanaf Amsterdam over Amstel staat 3 kilometer Fiede met een kwartier oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Komend vanaf de A1 vanuit Amersfoort is ook vertraging bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar is de verbindingsweg naar de A10 Noord dicht. Op de A22 van Beverwijk naar v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 Do you wanna come with me? Ha ha Yeah.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 Celebrate It's all right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 Wat is er gebeurd? Nee, er hey wordt geklopt op de deur, man. Wat? Achter, we zitten. Hey, jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Heeft u een baard dan? Ja! Bent u een uh, kabouterplot? Voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou, nou dan ben ik eruit dat je dit uh, beest of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn ermee bezig, ik weet het nu. Moet ik het nog kunnen zeggen? Nou. Niet niemand meer? Nou ja, zeg. Als morgens vroeg de haar nog in een waaier ligt, ze rekt zich uit, de ruit is zacht. En bezweet als morgens vroeg haar dag begint. Gordijnen dicht, de eerste uren nog niet aangekleed. Easy. zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De druk op de zorg is zo hoog door corona... dat de ziekenhuizen op korte termijn een groot deel van de planbare zorg afzeggen... zoals heupoperaties en liesbreukcorrecties. In Limburg gaan de ziekenhuizen nog verder. Daar wordt een deel van de kanker-, hart- en hersenoperaties uitgesteld. De zoon van de Libische oud-dictator Gaddafi mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in zijn land. De kiescommissie sluit Saif Gaddafi uit omdat hij eerder vijf jaar in de cel zat... vanwege oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de revolutie tegen het bewind van zijn vader. Bij de herindelingsverkiezingen voor vier nieuwe gemeenten in Noord-Holland en Brabant... zijn in veel plaatsen de lokale partijen de grootste geworden. Alleen in het land van Kuik werd een landelijke partij de grootste, daar won het CDA. Het weer nu nog regen maar vanmiddag zo goed als droog en 6 tot 9 graden. is blind, Can't you see my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 meer mis ik ja. ik ben nergens zonder jou. Ja. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht weer blauw. Ja, door jou wordt de lucht weer blauw.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 Een en een turbo compact discord draait, maar meestal Wang ik wel. een computer en een huiswerk automaat, hoewel ik kleine witsen heb, wordt mijn vader altijd kwaad En, er wordt groot. en er wordt hij wordt en hij wordt groter, hij bijna uit elkaar. Ik ben er zeker niet, er staat geen geldboom in mijn tank, ik ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief voor. to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 De gaten ervaren.